Op dat moment wil ik het gewoon niet horen. Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is Rob Schaap. Vandaag praat ik opnieuw met Marieke over wat er kan gebeuren na het opnemen van een podcast. Uh, en in de auto terug naar huis overviel me een enorme paniekaanval. Zweten, huilen, hartkloppingen. Nou, de hele... Lijst die je kan bedenken, die uh, kwam op me af. Nou, Marieke, daar zitten we weer voor de tweede keer. Ja, daar zitten we weer. Daar zitten we weer. Normaal gesproken doe ik dat eigenlijk nooit. Zij het zei, zei ook al, want dan volgens mij is het nooit gebeurd. Is, is één keer eerder gebeurd, maar dat was mijn technisch onvermogen. En toen was iemand zo lief om terug te komen. Maar dat heeft nooit iemand gewerkt. Maar dit is inderdaad de tweede keer dat er iemand terugkomt. Uh, Zal ik gewoon maar vragen waarom? Waar, waar, waarom wilde je graag nog wat je stuurde? Toen dus ging ik hier weg, was gezet. Ik vond het een heel mooi gesprek. Uh, en jij zat, nou ja, toen ging ik naar beneden. Toen na mijn afscheid door. En toen kreeg ik ietsjes later, denk ik. Of was het dezelfde avond of zo, oké? Okay. Um, ik denk dezelfde eind van de middag, denk ik. Of uh, zaterdagochtend. Dus wij waren hier op vrijdag. Ja. Dus ik denk eind van de dag of de, of de ochtend daarna. Toen stuurde je uh, mijn appje. Ja, heb ik hem Wat stuurde je toen? Um, nou, ik, ik ben hier inderdaad weggegaan. We hebben afscheid genomen. En even voor duidelijkheid, het gesprek voelde voor mij ook echt super tof. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het een mooi gesprek. Uh, ik vond het heel leuk om bij jou hier op bezoek te mogen komen. En je podcast, maar ook waar, eh, hier thuis. Mm -hmm. um, en ik ben onderweg naar de auto en ik bel naar huis om te zeggen dat ik het echt heel tof vond. En ik was helemaal een beetje echt blij met hoe het gegaan was. Uh, en in de auto terug naar huis overviel me een enorme paniekaanval. Zweten, huilen, hartkloppingen. Nou, de hele lijst die je kan bedenken, die uh, kwam op me af. En dat heeft best wel een tijd geduurd. En uh, mijn eerste reactie was, ik ga dit, dit ga ik dus nooit meer doen. <laughs> um, en ik had dit dus ook nooit Niet moeten, moeten doen. doen. Wat heb ik gedaan? Ja. Dat overviel me heel erg. Um, en ik heb je inderdaad toen een berichtje gestuurd. In eerste instantie... Mijn eerste reactie was, dit gaat dus niet online. Ik ga dit niet doen. Dit had ik, het was gewoon een fout. Uh, wissen uit mijn geheugen en niet meer aan denken. Klaar. Ja, gelukkig dat de mogelijkheid er is, dan is die, komt die ook niet online. Precies. Ja. Ja. Dus, en dat was een veilig idee dat dat ook kon. Zeg ja. Maar, maar um, naarmate de uren verstreken, werd ik eigenlijk alleen maar slechter. Maar groeide ook wel het gevoel van, ja, um, ik heb ook een. Ik heb het niet zomaar gedaan. En het was een mooi gesprek. Heel waardevol, denk ik. Um, dus ik dacht, wat kan ik nou doen uh, om het toch voor mezelf goed, op een goede manier vorm te geven. Maar ook dat het niet verloren gaat wat we gedaan hebben. En toen ook je een berichtje gestuurd met de vraag of dat je nog een keer om de tafel wilde zitten. Om het erover te hebben. Um, ja, om het hierover te hebben wat er gebeurd is. Ja. En hoe dat is. En. Vooral omdat, ik kan me heel goed voorstellen, dat is voor mij ook als je je opgeeft voor zoiets en je neemt een podcast op, dan ben je ook op je best. En dat wil je ook, je laat daarvoor op, dus je doet je best. Je bedenkt um, een beetje wat je wil vertellen. Precies, je bedenkt wat je wil vertellen en hoe dan, hoe je over wil komen. Je bent er toch bewust mee bezig, denk ik. Ik in ieder geval wel. Um, en toen dacht ik achteraf, we hebben, ik heb gewoon hele, hele zware dagen gehad. En um, misschien, het is nog niet helemaal weg zelfs. En het is nu twee, ja, twee weken geleden. Precies, ja. geloof ik. Ja. Ja. Dus kun je nagaan. Um, maar ja, op het ik... moment dat jij dan in de Sorry dat je in de reden... Ja, wil je ga, gaan. Oh, nee, nou, nee, ga je gang. Als je op het moment dat je dan in de auto zit... Want we hebben het hè, leuk gehad. Ja. Of, of is dat dan ook een beetje als je hier wegloopt dat je dan... Uh, en dat bedoel ik helemaal niet lullig hoor, maar dat je een soort van een masker op hebt van oké, okay, nou de podcast is af, dus nu moet ik even een sociaal stukje afronden. Oké, okay, doei. Ja. En dan loop je naar de auto en dan pas voel je eigenlijk wat je voelt? Nou... Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Want eh, ik heb woensdag, de woensdag erop gewoon therapie gehad. Dus met mijn behandelaar op tafel gezeten. Heb ik dit ook voorgelegd. Van wat is er nu gebeurd? Hoe ja. kan dit? Ik wil dit heel graag. Ik vind het heel erg leuk. Ik voel ook aan alles dat, het, dat ik het leuk vind om te doen. En dat ik het liefst zelf zoiets eh, zou willen heb, opzetten of, of doen. Um, waarom gaat het dan toch mis? En zij hebben geprobeerd uit te leggen dat je brein, mijn brein, bestaat zeg maar drie delen. En een, een soort reptiele brein, zeg maar, waar je instinct geregeld wordt. Um, dat als je een tijger tegenkomt, dat je niet die tijger gaat aaien, maar dat je denkt, nou misschien moet ik verstand, rennen, ja. weet je. En dan ga je ook niet bedenken hoe, maar nee. dat instinctief gaat Doe dat. dat. Ja. Uh, daarboven zit een stukje, dat is je ratio, je verstand. Dus, uh, ik kan heel goed bedenken dat dingen niet eng zijn. Maar daarboven zit mijn gevoel. En die vertelt mij... dit is helemaal niet oké. Okay. En dat gevoel overheerst compleet. Alles. En dat komt omdat... ik heb zo'n berg trauma's meegemaakt... dat dat uh, mijn instinct... en mijn ratio... en mijn gevoel... die roepen allemaal dat alles heel altijd eng is. Mm. Want er zijn een heleboel dingen... in mijn normale leven gebeurd... die niet normaal waren. Dus mijn brein registreert... Gewone dingen als iets wat potentieel heel erg mis kan gaan. En dan is het bijvoorbeeld een dingetje als het iets dat je gezegd zou hebben in een podcast. Dat nou. gaat dan meteen heel erg spelen. van Wat is, zou ik misschien iets geks hebben gezegd? Of... Ja, ja het, het overviel me heel erg dat ik dacht. Oh, maar ik, ik uh, wat heb ik gezegd? En uh, wat zullen mensen wel niet denken? En ik was het... Pff, alles keer duizend komt dan op je af. Ja. Het komt bijna letterlijk op me af op dat moment. En, maar is het dan nog wel. Dat bedoel ik ook helemaal niet lucht. Maar is het dan nog veiliger in de auto te zitten? Of moet je hem dan even. Nee, gewoon liever heb, even parkeer. Ik oh, heb okay. even geparkeerd. Ja, ja. ja. ja, ja en ik, en ik, ik stel me even voor hoe heftig dat dan is. Dat ja. je echt even de auto even langs de kant dus moet zetten. Zo ja. erg is het. Maar ik kan wel heel goed uh, alles binnenhouden aan de buitenkant. Want ik kwam thuis gewoon ook bij mijn zoon weer. En ik denk aan de buitenkant dat je het niet niet ziet hoe heftig het aan de binnenkant ja. is. Ja. En dat maakt het psychisch ziek zijn... ook zo ontzettend lastig. Ja. Ja, en dat is ook precies de reden waarom ik dacht... dat het wel goed is om nog een keer terug te komen. Juist om dit uit te leggen. Ja. Want ik denk niet dat je de enige bent... die na een podcast zoiets ervaart. Nee, en daarom vond ik het ook niet, wel goed podcast, om te doen. Of niet na een podcast, maar... boodschappen voor in... doen Ja, precies. Naar, ja. Ja. Ja. ja, en mensen denken dan... je bent een middagje stil, dus... Um, zal wel niet zo goed gaan. Maar wat dat dan betekent, dat het niet zo goed gaat, dat is zo moeilijk uit te leggen. Ja. Maar dat zul je herkennen als je op, op je depressief te, of, of zo somber en dat is gewoon niet uit te leggen. Ja. Dat is zo ingewikkeld vind ik dat. Nou ja, en het is ook wat, wat over depressies gesproken, wat je ook doet om een depressie te voorkomen, Het kan heel lang goed gaan en dan kun je heel erg tegen vechten, vechten en contra, gedrag, al die dingen inzetten die je allemaal moet inzetten. En dat werkt dan tot je op een gegeven moment gewoon ochtends wakker wordt. En je gevoel is gewoon helemaal, uh, helemaal ja, het is gewoon totaal tegenovergestelde. Je hebt ja. geen zin meer, geen, en dan werken al die dingetjes niet meer. Dus nee, dat dat, dat gevoel je zo kan overvallen, dat, uh, dat snap ik heel erg goed. Ja. Toen heb je de, want we hebben ook altijd, daar heb ik altijd de afspraak dat je hem terugluistert, hè, de, de ja. podcast. En dat je dan laat weten: van oké, okay, ik vind dit niet zo leuk, haal dit er maar uit. Het gebeurt overigens niet zo heel vaak, eigenlijk nooit. Maar um, die mogelijkheid is er dan wel. Ja. Dat ging niet, hè? Terugluisteren. Nee, ik, ik heb hem nog steeds niet teruggeluisterd. nog steeds nee, niet? Nee, nee, nee dat, nee, dat nee, was ik nee, benieuwd naar. Nee, ik heb hem iemand laten luisteren uh, die ik uh, vertrouw en waarvan ik dacht, nou, dat, dat is belangrijk als die zegt, het is oké, okay, dan is het oké. Okay en, dan, en dan kan ik daar blind op, op, op vertrouwen. Uh, maar ik heb hem zelf nog steeds niet teruggeluisterd. Overigens wel het stukje wat je, want je maakt dan een soort, uh, een kort stukje laat je dan horen, zeg maar. Ja. Uh, die heb ik wel geluisterd. En toen, um, en toen dacht ik, dit is echt waar? genoeg. Okay, ja. Ja. Dit, ik, ik, ja, ik kan niet uitleggen hoe. Nou, je hoeft, aan mij hoef je het ook niet uit te leggen, want ik snap dat heel goed. Maar probeer het eens. Probeer het eens nou, het is zo moeilijk als je jezelf hoort, of jezelf ergens ziet, of je. Um, jezelf, wij spreken in een spiegel ziet. En je zo'n enorme afstand voelt tot jezelf. Ik kan mezelf zien en ik kan mezelf. Uh, tegenkomen wij spreken in een winkelruimte en ik kan totaal geen idee hebben wie, het, wie, wie ik daar zie, ja. omdat de, de binnenkant is zo soms zo anders dan wat je tegenkomt op straat. Dat is enorm. Ja, dat is heel kenmerkend. Uh, ja, dat is super ingewikkeld. gevaar zit natuurlijk ook in als je een podcast gaat luisteren, waar jezelf een uur lang <laughs> dingen hoort zeggen. Je, ach, ben ik dat? Ja. Nou ja, en vooral, um, je kan jezelf er zo ontzettend om. Ja, haten. Ja. Ik vind het een moeilijk ja, woord, nee, ik maar je kan, ik, ik verafschuw mezelf echt dan. Ja. Alleen het idee al dat ik dingen gezegd kan hebben waar iemand, uh, die, ja, waar, waar iemand toch gekwetst kan zijn of, of waar iemand, wat iemand niet begrijpt. Weet je, het is al zo moeilijk uit te leggen. Dus ik kan me ook heel erg voorstellen dat, dat er heel veel mensen zijn die het niet begrijpen. Ja. En het onbegrip kan mij dan weer kwetsen. Ja, of dat mensen denken van, uh, joh, kop op, zo erg is het toch niet? Oh, absoluut. Eh, maar dat, daar ja. heb je niet zoveel aan. Ja, dat is <laughs> zo ook, en dat, dat is ook wat ik wil voorkomen, zeg maar dat we nu een eh, dat we een gesprek hebben over al wat, wat erg voor je, wat is het zielig en dat ja. heb ik het toch zwaar. Ja. Want dat, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Alleen ik wil wel heel graag laten zien wat het betekent om te leven met de ziekte die ik heb en die eh, psychische kwetsbaarheid ook met zich meebrengt. Ja. Want dan ben je dus helemaal open geweest over zoiets. In een gesprek helemaal ja. daarover. En dan, dan gaat het dus daarna fout. Ja. Hoe, hoe, wat, je vertelde nog even dat je het hebt gehad met je, met je therapeut erover. Hoe, hoe pak je er zoiets aan dan? Wat is dan een, een goede stap om te zitten? Ja, ik denk dat het voor iedereen heel verschillend is. Uh, maar wat voor mij heel goed werkt, is om het gewoon heel theoretisch uit te pluizen. Dus we hebben gewoon stap voor stap gekeken. Wat, wat heb je gedaan? Wat gebeurde er? Wat, hoe voelde dat? Wanneer voelde je dat je gevoel... Dat je daar niet meer bij kwam. Want dat is voor mij vaak een teken dat het me gaat overspoelen. Dus en hoe bedoel je, met je dat je niet meer bijgevoel kan? Dan, uh, er is altijd een moment voor een paniekaanval, dan voel ik eigenlijk niks meer. Ook niet, geen blijdschap, maar ook geen verdriet, geen angst, helemaal niks. Ik ben hm. gewoon helemaal een soort blanco. En dat is wel vaak een teken dat het daarna heel erg misgaat. Of kan gaan. Um, en dat, dat zijn momenten die ik probeer te herkennen. Zodat ik hopelijk dat soort zware paniekaanvallen kan ondervangen. Ja. Dus helemaal weg zal het niet gaan. Maar als ik nou weet van het zit eraan te komen... misschien is er dan iets wat ik kan doen... waardoor nog het iets wat? minder erg is. Nee, nee ik <laughs> weet nog niet wat. Nee, ik weet nog niet hoe dat werkt. Nee, nee. ja, daar moet je achterkomen natuurlijk. Ja. Ja, dat zijn ook moeilijke stappen. want Het zit nou eenmaal heel lang in jou. Dat is ook zo. Op deze manier en, van reageren. En ik, ik begrijp nog steeds niet waar ik nou bang voor ben. Nee. Alleen de angst reacties? is zo Zijn het Reacties? Zijn het reacties? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen namelijk. Dat je de, de, iets vertelt in een moment opname. Want je zit hier natuurlijk ook met je koptelefoon op ja. in een aparte ruimte. En dan opeens dan moet je het... Hè, dan is het openbaar. Dan hoort iedereen dat. Ja. Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat daar ook een soort van... Uh, angst uit ontstaat van zeg ik de, ga, hoe gaan mensen hierop reageren? Laat ik iets anders vragen. Hoe hebben mensen gereageerd op je? Heb je reacties gekregen? Ja, ja, ja, ik heb ja, ik heb het je ook wel laten weten dat ik heb wel echt ja, een paar uh, goede reacties gehad. Ja, wa dus, waardoor je zelf... je dat dan? Denk je dan Ja, natuurlijk. Jawel, alleen de angst of uh, het verbaast me ook. <laughs> dan even los van uh, dat ik het um, een mooi gesprek vond. Dat andere dat Verbaast ook. Verbaast het me dan toch? Ja, echt? Nou ja, omdat mensen het zo, ik, een aantal reacties, ik vind het zo bijzonder. En mijn moeder en mijn, mijn, moeder en mijn vader, mijn ouders, allebei, die zeiden van ja. We horen gewoon precies hoe jij bent en hoe we je kennen we zijn zo ontzettend trots dat dat, tuurlijk, dat doet heel veel. Maar de angst voor die ene ja. negatieve. Maar, zo zonde, maar die, die weegt geweest? zo zwaar. Nee, niet. Nee. Nee. Is dat dan nee. iets waar je... Ja, dat bedoel ik helemaal niet lullig hoor, maar leer je daarvan? Denk je dan, hé, hey, oké, okay, dit is een... Ja, zoals het gaat met ezels die te kops... Oké, okay, dit is... Ja, waar was ik bang voor? Is niet gebeurd, dus hoef ik in de toekomst eigenlijk... Ja, maar dat is allemaal ratio. Hoef ik eigenlijk niet zo bang ervoor te zijn. Tuurlijk. Maar dat ja, is dan... iets wat je heel de dag vertelt. En ik denk ook, als die ene negatieve er wel was geweest dan weet ik niet of ik de ballen had gehad... om hier dan te zitten vandaag. Nee, want dat bevestigt dan precies wat je denkt. Ja, zie je wel, er is er toch eentje ja. die... Het, uh... Maar het is ook de kunst... om daar toch te... Ja, ik, ik probeer wel een manier te vinden... om daartegen te vechten. Om me niet te laten leiden door die angst. Want ja. ik vind het zo zonde. Ja, ik, eh, ik heb nagedacht... over hoe ik dat nou uit zou leggen... hoe de wereld voelt. En eh, het voelt... alsof ik in een glazen kistje zit... En ik zie de wereld. En ik, ik kan het bij wijze van bijna aanraken, maar ik kan er niet bij. En ik zie de mensen, ik zie ze leven, ik zie dat ze genieten. Ik zie dat ze moeilijke dingen meemaken. Ik zie hoe ze daarmee omgaan. Ik zie het natuurlijk allemaal om me heen. Alleen ik kan er niet. Ik kan er geen deel van zijn. En ik weiger. Dat is om... best een trieste omschrijving als ik het uh, zou maar horen. Zo, Dat is exact. O, dat is ook triest. Ja. Ik ben soms ook een enorme waterval. Ja. Ik kan dagen huilen. Ja. Geen probleem. Ja, maar dat is exact hoe het voelt. En zo voelt het altijd? Of voelt het zo als je. Nou ja, als je zoveel zorgen maakt en zoveel paniek hebt? Nee, zo voelt het wel toch wel altijd. Alleen ik wil. Ik heb nog wel een deur in dat. Er zit een deurtje in dat hokje. En kun je daaruit of komen er af en toe mensen in? Nee, ik kan daar denk ik wel uit. Ik wil alleen voorkomen dat die, dat die deur op slot gedraaid wordt en op een gegeven moment niet meer open kan. Ja, en dat gebeurt er dus eigenlijk als je zo ja. shut down, als je ja. zo'n paniekaanval hebt. Ja, en, de, en het eerste wat ik dan denk is, ik blijf voor altijd binnen. Ik ga nooit meer naar buiten. Ik laat me nooit meer zien. Ik wil nooit meer enige confrontatie met wie dan ook. Om maar te voorkomen dat dat gevoel zo ontzettend sterk is dat je echt niks meer kan. Ik kan ook lichamelijk niks meer. Ik krijg koorts, ik ga overgeven, ik word echt ziek lichamelijk ziek, geestelijk ziek. En maakt het ja. het dan ook lastiger... dat je uh, eigenlijk heel erg de drang voelt... om dus eigenlijk, wat je zegt, voor altijd binnen te blijven... en alle deuren dicht te doen, gaan, alles op slot te doen... en nooit meer naar buiten te gaan. Maar dat het eigenlijk, je weet dat dat niet kan. Maakt dat het nog moeilijker? Ja, dat is het of gevecht. besef je je dat niet op dat moment? Nee, wel heel erg. Okay. Ja, want ik weet dat ik... Uh, uh, het besef van... ik ga nu naar bed en ik ga slapen... en ik neem even medicatie... om dat ik ook echt even kan slapen, want... Fijn, maar de realisatie van het moment dat je je ogen open doet en dat je beseft dat er een nieuwe dag is, die je door moet worstelen, dat, dat is echt soms, uh, ik vind dat het naarste moment van de dag. En zijn er ontsnappingen aan? Uh, toch doen. Niet, niet Ik bedoel, slapen de hele dag? Is dat ook een oplossing? Ja, voor mij wel. Soms. Ja, natuurlijk ja, ook. dagen. Ja. Maar uh, het risico daarvan is dat het ook weken of maanden kunnen worden. Dat ik alleen maar doe wat ik moet doen. Zoals een broodrommel vullen voor mijn zoon. Hem naar school brengen, terugkomen, naar bed gaan. De hele dag huilen en slapen. Vervolgens hem weer van school halen. Eten maken en samen weer naar bed. Om maar zo min mogelijk te hoeven doen en meemaken. En ja. voelen van die ja. dag. Ja, want dat, het is namelijk niet... Iemand zou dit ook kunnen horen en denken... Ja, maar dat is toch vervelend als je je de hele dag zo verdrietig en treurig voelt. Kun je dan niet iemand bellen om het er even over te hebben of zo? Maar dat maakt het natuurlijk alleen maar nog veel erger. ja. Ja. ook zo. Maar dat is er niet uit te leggen. Mensen zeggen ook, we willen zoveel voor je doen. Ja, ja. Maar de, dat, dat is niet... De, er is niks om te doen. Als ik het een beetje zou begrijpen... Ik weet niet of dat zo is, maar dan zou ik juist zeggen... Je wil helemaal gewoon eigenlijk dat die mensen... überhaupt helemaal niet bestaan of zo. Dat die er ja. niet zijn om je zorgen over te hebben. Je wil gewoon dat contact niet. Ja. Weg. Ja. En Laat vooral ze, Het gevoel dat zij zich zorgen maken om mij... Dat, dat maakt de druk alleen maar zwaarder. Ja. Het gewicht maakt het alleen maar het maakt het alleen maar erger, en nader. Ja, je wil gewoon echt niet bestaan. En dan hebben we het natuurlijk ook over dingen als schuldgevoel. Ja. In dit soort geval. En dat heb je natuurlijk heel erg als het over je kinderen. Tenminste, daar kan ik me heel erg voorstellen. Dat, dat is voorstellen. Dat heb ik ook gewoon. Het ja. is moeilijk over te doen. Als ik een keer een dag me rot voel en ik kan niet die aandacht. geven. Dat merk ik ook meteen aan haar, hè? Dus Zij merkt dat aan mij dat het niet goed gaat of ik niet eens iets voor te hebben gezegd of gedaan. Maar ze merkt het eigenlijk al aan hoe ik ben. En zij plaatst zich dan zelf al automatisch een klein beetje wat meer op de achtergrond. Het trekt wat meer naar de moeder toe en zo. En dat doet mij zoveel pijn, maar ja, ik kan er niks meer op zo'n moment. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, en wij zijn natuurlijk maar met z'n tweetjes thuis. Ja, wij wonen. Heel met tweetjes. Dus uh, ja, dat is toch ook veel praten. En veel uitleggen en veel luisteren. Toch daar... Wat komt daar uit dat mannetje? In mijn geval, mannetje. Ja, ja. En wat, wat zegt hij en wat heeft hij nodig? en wat, eh, Dan gaat echt alles opzij. En dan gaat het laatste een beetje energie die ik nog heb... en wat ik nog kan, gaat naar hem. En ja. naar hoe kan ik ervoor zorgen dat hij... Uh, gewoon de dag doorkomt alsof het een gewone dag is. En, maar hij merkt dat dus ook wel aan jou? Tuurlijk. Ja, je ja zegt, ik, ik hoef dat, dat niet te zeggen. Maar nee. dat, dat, ik, en ik kan het ook niet verbergen. Ja, hoe, voelt, hoe voelt het voor jou als je dat zegt? Bij mij voelt het namelijk echt nog... Nou ja, wat je zegt, het maakt het tien keer erger... als ik bijvoorbeeld moet zeggen tegen haar... Um, nou, papa heeft niet zo'n goede dag vandaag. Laat we maar heel eventjes. Uh, ja. Ik, ik, dat, dat, is echt, dat is echt een van de allerergste dingen... die ik kan zeggen gewoon überhaupt tegen ja, haar. En wat ik daarvoor voel, bij voel. Is, ik herken dat heel erg, ja. Soms dan is letterlijk, voelt het bijna letterlijk alsof je hart in een paar stukjes ja, je breekt. Brengt, ja. Ja. je Terwijl ik, kind... ik hoor hem er nooit over. Hij zegt niet, nee. ik vind het, ik vind jou stom, nee, of mis nee, nee, hij zegt nee. wel eens je bent stom, maar vooral als ik nee zeg. Maar <laughs> niet als ik zo'n dag heb, dan je zal hem daar nooit over horen mopperen. Nee, sterker nog, als ze me dan een kopje thee komt brengen, weet je wel? Precies. ja, ja dat is, dan, dan breekt mijn hart gewoon. Ja, ik denk, ja van van ik de week ja. was het uh, was ik. Uh, uh, Heel erg moe en had ik heel erg hoofdpijn en was ik heel erg somber. En uh, hij stond onder de douche en um, dan uh, ga ik er achteraan en uh, toen zei hij, ja, mama als jij nou uh, gaat zitten, want ik, na corona is staan douchen nog uh, wat zwaar. Dus ik zit ah, ja. dan onder de douche en toen zei hij, ga ik jou wassen? Dan ga ik jou vrije tijd geven, zei hij. En toen was haar afgedroogd, ging ik erachteraan. En was mijn bedje helemaal... Uh, mijn bed opengelegd. En helemaal een knuffel erbij. Een gezellig lampje aan. En hij zei, we doen het toch samen? Hij zei, jij kan voor mij zorgen. En soms kan ik ook voor jou zorgen. En ook al wil ik dat niet. Nee. Ik vind het wel... Het is wel mooi. We doen het soms ook samen. Het is, heel, het, het is ook heel dubbel. Want het klinkt super mooi. En wat ja. je zegt, als, als zij mij een kopje teken wil brengen... Ook, dat vind ik echt heel prachtig dat ze dat ja. doet. Dat vind ik heel mooi. Maar aan de andere kant vind ik het ook het ergste wat er is. Is eigenlijk. het ook. Vind ik ook. Dat is ook super dubbel. Ja. En dat gevecht zal denk ik blijven totdat ze straks dertig zijn. En, uh, ja. ja. Ga denk ik niet weg. Alleen ik probeer, probeer het wel uh, toch ook luchtig te houden. Ik kan me heel druk maken over... de invloed die het heeft voor als hij straks ouder is. Gaat hij er niks van meekrijgen? Of, of gaat hij straks niet ook... struggles krijgen met iets? Daar kan, daar kan ik... me dagen gek over maken. Alleen... ik denk, hoe meer ik dat doe... hoe meer ik hem meegeef. En hoe meer ik nu focus op... joh, ga jij lekker een... onbezorgde kindertijd hebben? Hoe, ik probeer dat uit te stralen. En hopelijk... Pakt hij dat dan mee en niet mijn zorgen. Ja. ja. Dus ook al vind ik het heel eng om hem alleen dingen te laten doen, omdat ik bang ben dat hem iets overkomt of, of hè, dat hij hetzelfde meegaat ma mee maken als wat ik heb meegemaakt toen ik klein was, laat ik hem wel los. Want ja. dan denk ik het is mijn probleem, niet het zijne. Dat ik me zorgen maak, dat mag niet. Dat mag geen beperking zijn voor zijn. Nee. Dus als hij de wereld wil ontdekken en hij wil met zijn hoofd uh, onder een brug hangen om te kijken of het er kikkervisjes zijn, dan laat ik dat. Ik zorg dat hij niet verzuipt, maar ja. ik, ik, ik laat hem wel die dingen zelf ontdekken. Ook al schreeuwt alles in mij, niet doen, weet je wel, hou hem bij je, want oh, dat, dat is veilig. Rustig. Maar ik laat hem wel zijn ding doen. Maar dat kost je dus heel veel boeite. Ja, en energie. Poeh. Ja. Ja, eet je mine. Ja, maar dan... dat is wel wat ik hem gun. Ja, nee, natuurlijk. Je ja. vindt hem het allerbeste. Ik begrijp het ook heel goed, ja. maar dat lijkt me heel lastig... als je dan inderdaad zelf al die paniek en angst denkt. Oh mijn god, wat doe je? En, uh, nou ja, moet ja. het maar later in het belang van het kind. Ja, je leert... Uh... Loslaten. Ja, en, je, en ik leer hem niet bang te zijn voor alles waar ik ja. bang voor ben. Ja. Dus ik kan het soms ook niet... Ja, dat is natuurlijk vet ingewikkeld. Ja, nogal. Denk ik, kon ik het mezelf maar leren. Ja, precies. <laughs> want dat is natuurlijk ook gewoon al... Ja, dat is ook een belangrijke taak, denk ja. ik. En, daar ben je toch ook nog mee bezig... om jezelf dat soort dingen te leren? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En hoe gaat dat dan met zo'n therapeut? Want zeg je, heb je de hoop dat dat over een tijdje... dat je dan inderdaad zo'n handvat hebt? Om bijvoorbeeld als je dan hè, voelt van... oké, okay, ik voel nu eigenlijk niet echt iets meer. Dit is zo'n waarschuwing van, van mijn eigen lijf. Van ik moet nu... Dat je dan ook kan ingrijpen. Dat je daar iets gevonden voor hebt. Dat hoop ik wel. Ik, ik, ik ben nu... Ik heb uh, het geluk dat ik de twee heb. Dus twee tegelijk. Dus ik heb twee therapeuten tegenover me zitten. En wij hebben een heel goed systeem van werken. Um, en het is heel fijn om een soort vertrouwde bubbel te hebben. Waar alles oké okay is. Waar alles kan. Waar alles besproken kan worden. Maar ook waar je alles uit kan testen. Dus um, we kunnen um, zorgen dat ik in paniek raak. Dat gebeurt eigenlijk... Er hoeft niet voor gezorgd te worden, dat gebeurt eigenlijk <laughs> ja. gewoon. Maar op dat moment zijn zij er wel om mij te leren dat, dat ik echt niet doodga, zeg maar. Dat er niks gebeurt. En door dat heel dus vaak maak te maak het eens oefenen... iets concreter, want dan snap ik het iets beter denk ik. Als je, uh... Wat voor dus dan ben je letterlijk bang dat je doodgaat of zo op een bepaald moment? En dan nou, zitten we... die twee therapeuten tegenover je en dan? Nou, we hebben een oefening bijvoorbeeld... Ja, dat beetje gek misschien om uit nee, te nee, leggen, maar bij nee. mijn oefening ik, dan uh, zit ik midden in een ruimte. Ik zit op een kruk of op een stoel en ik moet zorgen dat mijn therapeut buiten mijn vierkantje blijft. Hij mag mijn grenzen niet Fy overschrijden. Fysiek gewoon, fysiek, okay. gewoon het is gewoon een ruimte. Ik zit gewoon in een lokaaltje en ik moet zorgen dat hij buiten een bepaalde afstand van mij blijft. Okay. Komt hij toch over die grens, dan moet ik nee zeggen en dan moet ik zorgen en moet ik op hem heen praten en zorgen dat hij blijft waar hij is. Okay. Maar als, nou iets moeilijk, als ik iets moeilijk vind... zodat iemand op me afkomt... maar ook als ik iemand mijn grenzen aan moet geven. En door dat zo toch te provoceren... kan ik leren door het heel vaak te doen... en heel vaak te oefenen... dat het niet eng is om nee te zeggen... en dat er ook mensen zijn die luisteren naar mijn nee. Mijn andere therapeut is een vrouw... die staat naast mij, die... Oud als nodig is, wij spreken mijn hand vast. Maar daar kan ik ook mee sparren. Dus ik kan met haar buiten de situatie om bespreken met wat gebeurt er nu? Waarom vind ik dit eng? Waarom doet hij zo agressief? Waarom uh, schreeuwt hij tegen me? Uh, wat, hoe moet ik hiermee omgaan? Dus wij kunnen de situatie helemaal naar onze eigen hand zetten. En Dat is zij heel helpt heel intensief mij. of niet? Dat is super intensief. <laughs> ja. Maar ook heel waardevol. omdat ja. Je, ja. Door het vaak te doen wordt het een gewoonte. En het duurt gewoon heel lang voordat je hersenen een nieuwe gewoonte hebben ingeslepen. En merk je dat het de zin heeft en dat het werkt? Heb je het dan vaker gedaan nu? Dit soort dingen. Ja, ja, ja we zijn nu, um, zeg maar, een maand of vier onderweg, vijf, denk ik. En merk je dat het dan makkelijker wordt om op een gegeven moment nee te zeggen? Ja, en het, het wordt ook makkelijker om om te gaan met geschreeuw. Bijvoorbeeld, ik, er is heel veel tegen mij geschreeuwd en heel veel agressie tegen mij geweest. En als iemand schreeuwt, dan word ik daar meteen angstig van. Hm. Alleen wat zij doet... is, zij, gaat, zij staat hem gewoon uit te lachen. Van, wat, wat, staat, wat sta je nou te doen? Waarom schreeuw? En, en door het op die manier te benaderen... kan ik ook op een andere manier... naar hem kijken op het moment dat hij tegen mij schreeuwt. Is dat... noem je dat zo'n breakthrough hè, in je therapie? Als je dan op een gegeven moment iets ziet... wat je eigenlijk no nooit had gezien... en dat dat kon überhaupt. Ja, is dat dan, is, is, de... Hoe voelt dat dan als je denkt... Hey, was dat... <lacht> zo kan ik er ook op reageren. Ja, de, um, ja, heel dubbel. Aan de ene kant zijn het een soort Eureka-momentjes, ja. van het kwartje valt. Doe, en, uh, ja, dat. en aan de andere kant is de vind ik het altijd een duurt het even voordat ik me daaraan toe kan geven. Omdat het de eerste reactie is: waarom, waarom heb ik dit, waarom kon ik dit niet? Waarom heb ik er hmm. twee therapeuten voor nodig om me dit duidelijk te, te maken? Je gaat remmen. het meteen weer op jezelf dus, betrekken. Ja, dat is ingewikkeld. Maar ik ja. probeer daar wel uh, gewoon de vruchten van te plukken. Ja. Je zegt het is ingewikkeld, doe, doe je dus altijd. Je breekt altijd dingen op jezelf. Heel onbewust. Ik dacht dat iedereen dat deed. <laughs> dus... nou, nou ja, ik ja. ken het ook wel een beetje. Ik doe het ook wel flink. Ja. Maar, ja. Het gaat eigenlijk. Um, ik kan mezelf dat heel erg kwalijk nemen, maar er is ook mij ook wel verteld dat de momenten dat je die gedachten hebt, die zijn binnen 0,2 seconden zijn er ongeveer 500 kunnen er 500 gedachten je passeren. Dus of ik daar nou heel veel aan kan doen, kan je je afvragen. Dus ik probeer ook mail te zijn naar de gedachten die ik heb. En we proberen wel patronen te doorbreken. En ik probeer wel hè, dat ratio aan te spreken. Maar ik hoef niet boos op mezelf te worden als dat niet lukt. Nee, nee dat is waar. En dat, maar dat bedoelde ik ook niet helemaal. Ik denk meer dat ik zit van... Nou ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik weet ook niet zo goed wat ik probeer te zeggen. Het vindt gewoon een, een, een, lastig, een lastig ding. Het is, ja, Dat is het sowieso. Maar um, ja, ja, ik zat. Zo'n therapie is dus iets waarvoor waar ik zit te denken: hoe, hoe, hoe, zou je, hoe zou ik, als ik jou was, hier nou proberen zo goed mogelijk een manier mee voor te vinden? Want je bent lief voor jezelf. Je moet jezelf hè, accepteren dat die emoties er ook mogen zijn. Je hoeft niet alles maar weg te redeneren. Maar je wilt toch ook wel graag gewoon stapjes maken... en jezelf misschien minder vaak iets kwalijk nemen. En dat proces, dat lijkt me heel lastig... want daar zijn niet, er zijn geen pilletjes voor. Er is ook niet een hele duidelijke therapie voor. Het zit ook een beetje in je karakter misschien wel. Dus hoe, hoe doe je dat dan? Heb je dat dan ook gewoon geaccepteerd van jezelf? Van nou, dit is een beetje wie Marieke is... Zo, zo moeten we er maar mee leren leven. Dan passen we die kleine stukjes passen we aan... Of heb je echt nog wel een soort van droombeeld waar je ja, naartoe wil? een droombeeld van waar ik naartoe wil. En um, Ik heb heel lang, um, en dat zullen denk ik mensen ook herkennen. Um, ik heb heel lang geprobeerd, of eigenlijk zolang als ik me kan herinneren, om te passen in een wereld waar ik eigenlijk niet in pas. Um, dus ik... Heb me altijd heel erg geprobeerd aan te passen aan naar wat ik zag dat andere mensen deden. En wat dan weer andere mensen daaromheen normaal vonden. Mm -hmm. um, en nu probeer ik het om te draaien. Dat mijn plek in de wereld misschien niet, niet de plek is van de meeste mensen. Maar dat mijn plek in de wereld betekent dat ik me niet aan hoef te passen aan de wereld. Maar dat de wereld zich een beetje aan kan passen aan mij. Ja en dat ik je in, hoop... in ieder geval een plek kan vinden waar jij je dan wel thuis voelt. Precies. Ja, ja en die moeten zijn toch ergens. Dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me, dat... <laughs> ik hoop dat die, uh, dat die er is. Ja, die is er zeker, natuurlijk. Ja. En ik hoop op die manier dan ook een beetje mezelf te vinden. Ja, ja. ja. in plaats van dat je eigenlijk gewoon probeert... Uh in dat wereldje te passen waar anderen in zitten en je dan ook een beetje te spiegelen aan het gedrag wat zij allemaal hebben. Dus van oh dan moet ik me dus blijkbaar zo gedragen en dan hoor ik zo een beetje in elkaar te zitten ja. en dan is dit een beetje goed en dit is een beetje ja, fout. Ja, en dit hoor je een beetje leuk te vinden en dit, ja. ja. Ja. Ja, daar ben ik ook later pas achter gekomen. Ja. Dat toch ja. niet de bedoeling is <laughs> dat je meer gewoon vanuit jezelf verdiepend is van wat vind ik dan leuk? Oh dan, dan pas ik misschien een beetje daar Precies. in dat hokje. van andersom. Ja, ik heb altijd in de overtuiging geweest dat het, dat ik dat iedereen zo was als ik. Maar dat ik gewoon harder mijn best moest doen om daar ook in te passen. Ja, dat nou, kan ook. Daar kun je denk ik ook voor kiezen om daar in te passen. Ik denk niet ja, dat je er echt gelukkig hard werken. Nee, ja. gelukkig <laughs> van zo, Het is zo vermoeiend en ingewikkeld als je zo ver van jezelf af moet ja. proberen te zijn om ergens in te passen. Ja, want dan de spelen er zelf wel zaken mee. Je karakter, wat ik net zei, speelt natuurlijk ook mee. Het kan ja. ook zijn dat je daar vanaf het begin al, hè, zonder, dat je, zonder de ziekte en de stoornissen en kwetsbaarheden, dat je daar eigenlijk ook karakterologisch al niet echt voor gemaakt bent om uh, je bij een grote groep aangesloten te voelen. Ja, wat ook ingewikkeld is. Want op het moment dat je dus wel kiest voor de dingen die, uh, die dicht bij jou liggen, kan het zomaar zijn dat je in een groep terechtkomt die heel klein is. En dus ook wat kwetsbaarder kan aanvoelen. Ja, maar wel een groep waar je je dan volledig thuis bij voelt. Precies, ja. ja dus en waar is die groep? Zit die in het klooster? Net zoals we het vorige keer over hadden. Ja, bijvoorbeeld, ik denk dat er een heleboel plekken zijn... die waar ik me, wat dat betreft wel... Um... Is er één plek waar je 100% op je... of is er altijd nog een soort van... Mm, ik ben niet helemaal 100% thuis? Ja, toch wel. Ja, ik... ik ja. Ik heb hiervoor, uh, voor ik in dit huis woonde, in een uh, heel klein huisje gewoond met een tuintje. Dat was wel een plek waar ik me echt helemaal thuis voelde. Maar dan maar... is het gewoon een, een locatie thuis, maar ik bedoel meer in een, in een groep, een sociale context. Nee, nog steeds niet. Nee. Nee. Het is dus ook het klooster waar je dan wel heel veel aan hebt gehad, en wat heel fijn is om te zijn. Ja. Dat is nog steeds niet de plek waar jij 100% jezelf kan zijn. Nee, ik, ik denk dat het komt omdat ik eerst thuis moet komen bij mezelf. En ik denk dat het dan niet uitmaakt of ik dan hier ben of in Rome of Parijs of in Londen of waar dan ook. Maar dat, dat op het moment dat ik niet thuis kan komen bij mezelf, dat die onrust er altijd zal blijven. Ja, maar dat is natuurlijk een hele mooie om je thuis te voelen in je eigen lijf. En gewoon daardoor altijd thuis te zijn. ja. Ja, ja. Dat, is, uh, dat zou ik ook wel willen. Ja, ik denk heel veel mensen. Ja. Ja. Maar die, ik denk dat heel veel mensen zich um, misschien niet honderd procent thuis voelen bij zichzelf. Maar zichzelf wel gemakkelijk en oké okay voelen. En dus ook gemakkelijk in de wereld kunnen bewegen. Ja, wat ze een stuk makkelijker aanpassen ook aan, uh, aan situaties. Ja. ja, of veel makkelijker... Uh, zich weigeren aan te passen <laughs> en zo dus geaccepteerd worden door situaties waar ze in terechtkomen. Ja, oh jij denkt dat ze dan, ja, nou ja, ik, het, ja. Kan, ik, het allebei, kan allebei, hoor. ja, absoluut. Ik, ja, ik, ik ken meer mensen die eigenlijk wel iets dichter bij zichzelf zouden mogen blijven, maar dat niet doen. Nou ja, om ook in een groep goed te kunnen functioneren. Ja, ja, ik ook, hoor. Ja, heb ik zelf ook echt heel lang gedaan. Ja. Ook. En nog steeds natuurlijk wel. We hoort er ook wel een beetje bij bij de maatschappij. Maar het moet niet te kosten gaan voor jezelf. Nee, absoluut niet. En dat hoeft ook niet. Nee. Denk ik. Nee, en ik de, nee dat is zo. En zeker niet als je die groep op een gegeven moment wel vindt... waar je je prettig in voelt. Of misschien hoef je helemaal niet een groep te hebben. Dat zou dat ook nog kunnen? Misschien, misschien zou een beetje je wel... van een heleboel, ja. Ja, of misschien <laughs> zou je ook wel gewoon... in jouw geval bijvoorbeeld heel gelukkig worden, kunnen worden... als je weer zo'n soort huisje met een tuintje hebt... En gewoon je daar op je plek voelt. Het is misschien ook voldoende, toch? Meer dan voldoende, ja, absoluut. En ja, het is ook... Um, ik denk dat ik wel heel erg mezelf ben. Um, ik denk als je aan mensen om me heen zou vragen wie ik ben... dat ze dan wel weten wie ik ben. En dat ik, ik dan niet echt het gevoel dat ik een masker op heb. Um, alleen de angst die in mij is... die overheerst in mij zo erg dat ik er niet van kan genieten en dat ik niet kan functioneren. Ja. Dus dat, jou, uh, dat, dat tekent, dat maakt alles. Je belimmert jezelf daarin eigenlijk een beetje. Nou, het is niet dat ja, je dat de expres, expres ja. doet. Maar dat... Ik probeer me tegenwoordig een beetje te distancieren van de angst. Ik vind dat de angst niet, niet van mij is. Dus okay, ik probeer okay. dat aan de overkant van de tafel te zetten. Alsof het een ander ding is wat in mij aan het plagen is. En die er... De... Uh, die er niet zat, maar die er dus gekomen is. Ja. Door wat je hebt meegemaakt. Ja. Ja, en, en ja, precies. Dat zat er dat. niet? Nee, het zat er niet. Het ik zat was er, er helemaal niet. Voor. Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk als je me had gebeld om... Uh, <lacht> dat je wilde buntje jumpen of skydive <lacht> of wat dan ook, dan had ik zonder problemen meegegaan. Dan had ik gezegd, ja, tof, doen Dus het is dus heel duidelijk voor jou dat het daardoor ontstaan ja. is, door die periode. Waar ja, je het... absoluut. En ik vind... Um, wat ik graag mee wil geven... is ook dat wees bewust... van wat je andere mensen aan kunt doen. Mm -hmm. Dat vind ik... Werk, heb, ik werk natuurlijk op een zorgboerderij. En ik heb hele lieve collega's. En als ik zie... wat andere mensen in hun levens zo kapot hebben gemaakt... echt afschuwelijk. Dat, die realisatie vind ik zo heftig. Ja. Ja. Ja, en het, het, het vervelende is dat mensen die zulke schade aanrichten... helemaal op dat moment totaal niet denken dat ze dat doen. En dat die schade vooral heel erg lang kan zijn. Zoals in absoluut. jouw geval. Absoluut. Ja, absoluut. En uh, mensen die het doen voor diegene is het meestal niet traumatisch. Dus die kunnen daarna hun leven ook gewoon oppakken. Ja. En verder gaan waar ze gebleven waren. En ik kan dat nooit meer. Nee, dat is uh, zo'n... Zo ...oneerlijkheid in het leven... ...die we niet recht kunnen breiden, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Behalve wat we meer over praten en ...mensen bewust laten zijn van de gevolgen... ...die sommige acties kunnen hebben. Ja. Vanaf, van, van ouders naar kinderen... ...die schreeuwen tegen kinderen... ...om het maar even over schreeuwen te hebben... ...wat ook echt traumatische ervaring voor kinderen kan opleveren... ...tot aan, nou ja... ...dingen die jij hebt meegemaakt... ...die zo voor zoveel trauma zorgen... ...dat je nog steeds zo, zo last hebt van die angst. ja. Misschien het enige wat we kunnen doen is daarover praten, denk ik maar. Dat denk ik ook. En ook uh, erover praten en zorgen dat je er voor elkaar bent. Als je weet hoe het voelt. Niks zo waardevol, denk ik, iemand om mij heen die weet hoe het is. Hoe afschuwelijk ik het ook vind dat er meer mensen zijn... die hebben mee moeten maken wat, hè, wat ik heb meegemaakt. Alleen het gevoel van elkaar begrijpen, omdat je weet hoe het is... dat is wel heel steunend... Zeker. Ja. Ja. Er zit de... er natuurlijk ook wel een andere kant aan. Want, maar ik ken jouw persoonlijke situatie niet... en ik weet ook niet wat daar precies gebeurd is. Maar er zijn natuurlijk ook redenen te verzinnen... die ook een beetje in de psychische hoek zitten... en van kwetsbaarheden en stoornissen... die ervoor zorgen dat mensen ook gedrag vertonen. Dus het is ook weer niet één op één zo te zeggen... Dat je, realiseer je wat je doet als je dit... want sommige mensen kunnen daar ook weer... dan niet heel veel aan doen dat ze dat soort dingen dat hebben. Dat is absoluut waar. Dat is ook zo. Daarom dat is, maakt het ook zo complex allemaal. Het is nogal complex, hè? Ja, het is, het is heel complex. Ja. We kunnen daar jaren studies over uh, doen en minstens nog honderd afleveringen over maken, denk ik. Z nou, en dan absoluut. zijn we er nog niet uit. Nee, nog lang niet. Nee. En het heeft dus ook gewoon, toen we twee weken geleden zeg maar gedacht zeiden, toen heeft het dus gewoon ook nog wel echt, dus tot en met nu een beetje, of, nou, gisteren geloof ik. Ja. Gisteren was het ja. ook niet echt een fijne dag. De, de, de, nee. Het blijft zo lang hangen, dus. Of ja. heb je er tussendoor, dan uh, komen er wel even uit... of blijft het, ja, het gewoon een, een over... Uh, zeg maar zo'n deken die over je heen hangt de hele tijd? En die nee, er een zijn keer ook wat wel wat, dan... wat, wat betere momenten. En er zijn ook momenten dat ik denk... waar maak ik me druk om? Het is hartstikke leuk, laat ik er nou van genieten... om vervolgens twee uur later in een hoekje te huilen... en denken, oh, wat heb ik ook weer gedaan? En, dus ja, het kan ook dan? heel erg ik schommelen. Het, ik, snap, ik, ik, ik, ik herken het heel erg hoor... maar ik snap, ja. ik snap nog steeds niet waar dat nou door komt... Ik snap echt niet wat er dan gebeurt. Wat er dan, ook bij mij zou, hè, in, als ik even tot mezelf betrek, wat er dan gebeurt is. Dat je de ene keer denkt, ja, dat is prima. En dan twee uur later, dat het compleet anders is. Ja. Ik, ik begrijp nog steeds niet waar dat vandaan komt. Het is gewoon opeens een gedachte. En dan opeens is alles anders. Ja, heel gek. Precies hoe je het omschrijft. En ik zou ook echt niet weten waar het vandaan komt of hoe we, het, of we dat kunnen sturen of zo. Want het gebeurt gewoon, het is er gewoon. Ja, en ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar bij mij is het dan ook in één keer al oh, mijn zelfvertrouwen. Is alles, weg. alles is weg. Alles, is alles weg. wat er moeizaam is ja. opgebouwd, is allemaal weer weg. Ja. ja, voor je gevoel moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja, de wereld ziet er dan compleet anders, anders uit. Anders, ja, klopt. En alles wat je hoort is ook ineens anders. Ja, en, uh, komt anders binnen ja. en Je ervaart alles anders. Ja. ja, dat is heel gek. En dat maakt het ook heel zwaar. Ja, Soms en dat, de, ja, en dat maakt ook dat ik dan denk van wat, wat is daar dan aan te doen, weet je wel. Ik probeer altijd een beetje een pragmatische oplossingen voor dingen ja. te zitten. Van, oh ja, maar als ik dan dit even ga doen, dan, dan nou ja, is het minder of zo. Of dan... Maar ken je ook de, de adviezen, zeg maar, als je voor het eerst bij een huisarts komt met een depressie of eh, dan wordt dat vastgesteld. Zo. Wat is het eerste advies dat je krijgt? Van de huisarts? Bijvoorbeeld. Of van uh, iemand waar je het over hebt. Nee. Nou ja, wat ze mij echt honderdduizend keer... waar ik zo moe van weer is ga anders een stukje wandelen in het bos. Ja, precies. <laughs> daar doe ik op. Exact dat. Ja. ja. Dus ik ben ook heel pragmatisch altijd aan het kijken van... nou, hoe kan ik dit beter maken? Alleen ik wil echt voorkomen dat ik mezelf adviezen ga zitten geven... waarvan ik echt denk, joh, geef me een teltje. <laughs> Weet je wel, want ik... Soms wil ik het ook gewoon niet horen. Nee. Als ik iemand, uh, iemand die heel lief uh, probeert probeer te bellen. Of uh, ik weet al dat ze gaan zeggen: joh, probeer het los te laten. Of ga even ja. lekker naar buiten. Het ja, zonnetje schijnt. Of op dat moment wil ik het gewoon niet horen. Nee, sterker ik, of, nog zou ik, ik... kan het eigenlijk gewoon niet horen. Precies, dus ja. voor mij is dat ook soms de reden... om gewoon als adv advies, zeg maar... als het in een appje komt, het is heel makkelijk te negeren. Om het gewoon even precies. te negeren, om er ja. niks mee te doen. Want ja. dan ja, dan hoef ik ook niet te zeggen... nee, nee, dat hoeft niet hoor, want ik... Uh, of ja, ik ga straks wel een stukje lopen. Hoor. En het is ook geen kwaaierheid, maar helemaal ik denk dat we het op dat moment helemaal bedoeld. niet kunnen. Nee, nee, ik kan dat ook ik niet Ik kan daar echt niks mee op dat moment. Nee, en dat, nee. Kon, en dat zijn dan de, de, de ergste gevallen. Want uh, contra-gedrag op zich, ik snap het het wel, en het werkt ook. Wel, ik bedoel, als ik de hele dag de neiging heb om in mijn bed te liggen... en ik doe het niet, ga met de hond wandelen. Uh, een uur later, wat ik net vertelde... Hè, dat het uh, de, de sfeer in je hoofd ineens kan omslaan... kan ook de andere kant op gaan bij mij. Dus als ik dan s ochtends opsta, ik zeg oh nee, en ik ga het toch doen. En een uur ja. later heb ik, kom ik terug van die wandeling... dan kan opeens de wereld er toch weer beter uitzien. Dus dat zijn ook wel weer kleine stukjes een soort van hoop... kleine stukjes motivatie om dat, om dat toch wel te doen... Ja. Maar het werkt zeker niet altijd. Nee, nee, ook, absoluut niet. En ook dingen die ik helemaal nooit van tevoren gedacht dat ze goed zouden werken. Als ik Wat bij mij wel echt een heel goed medicijn is, is om met mijn hond te kroelen. Dat is echt, dat werkt altijd. Dat is zo'n lief beest. Die kijkt zo lief uit zijn ogen. Ja. Die kwispelt altijd en die is echt nooit, nooit zagrijnig. Of hè? dat snapt hij. Het concept, hè? dat kent hij helemaal niet. Het is gewoon altijd een vrolijk beest. Nou, ja. daar word ik ook altijd wel een stukje vrolijker van. Ja, ik heb twee katten. En uh, ik herken dat. Ja. Ja. Het maakt je gewoon ook even los van die, van die menselijke wereld. Je hoeft dat... je ook even niet druk te maken over wat er in je hoofd zit. Je kan gewoon aaien en kroelen en je ja. even richten op inderdaad gewoon... even dat, dat Becky wat zo omhoog kijkt. En dat is genoeg. Ja, ja. we hebben ook heel lang kat gehad. Maar van katten vind ik altijd ook wel een beetje... Soms kon ik daar ook wel een beetje melancholisch van worden. Ja. Dat ik echt dacht, ah oh, jij, met je levertje. Ja. Je ja. ligt hier lekker op de ja. bank een beetje naar buiten te kijken. En ik zit hier maar met al die shit. Ja. Maar... Ook dat is herkenbaar. Ja. Maar goed, ze komen dan weer lekker bij je. En, dan, uh... en toch helpt het wel om je um, even ergens anders op te richten. Het heeft ook te maken met je zintuigen. Met je zintuig, op, momen, ja, op het moment dat ja. je aan het bent, dat dan spreek je allemaal zintuigen aan die je hersenen groeien. Tofjes aan, uh, ja. aanmaken. Ja, ja. maar dat, ook, dat is ook weer onderdeel van... De, ik schiet meteen weer zo'n advies binnen. Laatst hoorde ik ook iemand zeggen... Ja, voor mensen met depressie is het heel goed als je... dat was trouwens niet alleen depressie... was ook burn-out klachten en corona-gerelateerde thuiszit klachten. Uh, ga, uh, pak een instrument, want als je muziek maakt... dan gebruik je al je hersendelen... En dat is uh, zo goed voor je mentale... Uh, toen dacht ik, ja man, moet je nou echt tegen mij... Als <laughs> ik depressief moet zeggen, hey, pak, op, pak je gitaar even. Ja, ja, dat ga ik echt doen. Nou, no way natuurlijk. Nee, echt niet. Nee, nee, nee. En de frustratie die erbij komt kijken... op het moment dat je iets wilt doen en het lukt dan niet. Nou, als ja, oh. je dan depressief bent... <laughs> nou, dan kan de wereld echt... Die vergaat. Die vergaat gewoon het, met alles erop, ja. Eh, ja, het is een meest simpele akkoord. En dat sla ik gewoon verkeerd aan. Bam, klaar, ja, klaar dag. klaar, weg, <laughs> ja. <laughs> en dat kost dan gewoon een dag. Ja. Dan, is, dan denk ik, oké, okay, weet je, genoeg. Ja. Ja. Daarom is het, het oppakken van hobby's of dingen doen... Uh, vind ik ook heel lastig. Ik is er nou ben... één ding wat je wel kan verzinnen... wat jou wel helpt, zeg maar? Is er, is er iets dat je... Want ik zit ook soms, denk ik, nou ja... Dus met die hond is wel echt iets dat wel echt, wel echt altijd... Nou ja, je, op, misschien 99 van de honderd keer werkt... Ja, als ik echt heel slecht zit, dan... Um, ik heb een iPad. En um, dat is echt wel mijn lifesaver. Want dat is... Als die het ook niet doet. Bijvoorbeeld, ik word wakker s'nachts en ik heb een paniekaanval. En hij is aan het updaten, dan moet ik iemand bellen. Want dat, dat, maar dat geeft mij heel veel houvast. Ik kan daar een serie op aanzetten. Ik, ik kan er bij wijze van ik een boek op lezen of plaatjes kijken. Of nou, iets om me uit die... Uh, paniek te krijgen. En is het fijn dat je het ook voor je hebt dan? Ja, dus niet tegen het tf, echt tv, ook dichtbij, of... Ja, dichtbij. Ja, dus het is echt in mijn eigen bubbeltje... voor ja. mijn gevoel. Want de, de, als ik echt in een paniekaanval zit... dan voelt de wereld ook heel groot. Dus dan helpt het ook om die heel klein te maken. Bijvoorbeeld door in een dekentje te gaan zitten. Of... Dus het, het moet allemaal heel beschut en klein. En zacht. Zeg maar ik heb dan heel veel behoefte aan, aan iets zachts bij me. En mijn iPad is dan echt wel... Uh... Wel een redmiddel. En dan doe je gewoon een spelletje op of uh, ja, een serie kijken. Ja, uh, ja een filmpje, ja, filmpje of iets makkelijks. En het helpt als het ondertiteling heeft. Um, want als je... Ik kan wel eens tegen dissociatie aanzitten. Um, en door dan ja, heel... uitleggen wat het is, even kort. Ja, dan. dissociatie is... Um, ja, ik vind dat heel lastig, maar voor mij voelt het alsof ik even uit de wereld ben. Dus ik kan wel eens, um, als het niet goed met mij gaat een periode, kan ik wel eens vieze vaat in de kastjes vinden. En dan heb ik geen idee meer dat ik het dat neergezet. daar neergezet. Okay. Of de vuile was hangt aan de waslijn. Dat is niet heel handig. Maar <laughs> ik weet dan niet meer dat ik dat gedaan heb. Ja, dan en... zie je dat hangen dan denk je... Oh. Precies. En als ik voel dat ik in paniek raak, en dat de kans er is dat ik ga dissociëren, dus dat ik even een stukje tijd mis, dan helpt het heel erg om de ondertiteling te lezen. Heel bewust, gewoon in mijn hoofd, hardop. En dan na een minuut of tien. Is dat ook een soort afdwalen? Dat je gewoon bijvoorbeeld iemand iets hoort zeggen in een filmpje... en dan ga je daarover nadenken... en dan ben je gewoon even drie minuten ja. ben je daarmee bezig. Ja, en uh, iedereen doet het, hè? Want het, ja, ik, dat klinkt ja, ook wel heel herkenbaar. Het is heel, uh, ook, zeg maar, het is haakjes gezonde mensen. Die hebben allemaal wel een stuk snelweg dat je uh, elke dag rijdt... bij spreken, dat je even denkt... oh, ben ik hier al? <lacht> dus het is een heel normaal ja. verschijnsel. Alleen het is wel onhandig als het ervoor zorgt... dat je vuile kopjes in de kast hebt staan. <lacht> Nogal. snap je. Ja. Dus... Um, ja, een probleem is altijd pas een probleem als je er last van hebt, vind ik. Ja. Uh, dus op dat soort momenten helpt het gewoon om, uh, om dan een paar minuten goed de ondertiteling hardop in mijn hoofd te lezen. En dan kom ik meestal wel weer een beetje bij. Maar de, de, de gieren, de onrust en de paniek en de hartkloppingen, dat, dat kan soms uren duren. Ja. Ik wilde het nog even met je ergens anders over hebben, nou, aangezien je toch terug bent. Omdat je vorige keer natuurlijk zei ook dat uh, het voor jou niet zo hoeft, soms, hè, het leven. ja. Toen dacht ik later, dacht ik, maar ik heb volgens mij helemaal niet aan je gevraagd... wat dan dingen zijn waarvoor je het wel de moeite waard vindt. Um, Oeh, dat is een moeilijke vraag zeg. Ja, dat is altijd wat ik vragen van tevoren zit te bedenken. Ja, <laughs> Dat is nee, nooit maar, goed idee. Nee, nou ja, ik ben moeder. Dus dat maakt het al de moeite waard. Want het morgens een jongetje van, van bijna acht... in het grote bed tegen je aan hebben die goede zegt... en die zegt, ik ben zo blij dat ik... Uh, dat ik je weer zie, dat dat ja. maakt alles goed. En daar zal ik, daar loop ik drie keer de aarde voor rond als het nodig is, bij wijze van spreken. Um, en wat voor mij de moeite waard is, is de hoop dat het beter kan worden. Ik zie in dat glazen huisje aan de buitenkant hoe leuk het kan zijn. Dus de wil en de de soort drijf die ik heb. Om, dat, om uit dat hokje te komen. Omdat ik ook wil ervaren hoe het is. Als je buiten dat hokje staat. Dat maakt De kans dat dat gaat lukken. Maakt het de moeite waard. Zeker. Ja. ja. Los van dat ik, um, dat ik hoop dat er een moment komt. Waarop ik kan gaan begrijpen dat het zin heeft gehad. Of dat ik er iemand mee kan helpen. Met wat ik heb meegemaakt. Nou ja, dat de, maakt het ook een soort de, moeite waard. Ja. Ik wil niet heel uh, nou ja, overdreven. Zou ik zeg het maar gewoon makkelijk houden de woorden. Overdreven. Maar ik denk dat je dat al wel gedaan hebt. Sowieso door de vorige uh, aflevering heb ik gewoon letterlijk van iemand gehoord. Ja. Dat je dat, dat geholpen heeft. Dus het, het is alvast één dingetje. Ja, dat is gewoon tof. <laughs> ja, toch. En dat maakt ook de moeite waard. En dat maakt ook dat je toch weer uit bed komt. En de wil is er wel. Ja. Ook als ik nou... Ik, ik wil zeggen, ook als ik heel depressief ben... maar dat is niet zo, dan is de wil er niet zo heel erg meer. Maar dan weet ik rationeel gezien nog wel... dat dat wel weer komt. Ja. Omdat ik dat natuurlijk vaker heb meegemaakt. Dat zul je ook herkennen. Zeker, ja. En dus dan kan je heel veel nog met je ratio wel... aan gaande houden en jezelf op gang houden. Um, maar de, de wil om te leven is er. Ja. Want ik denk dat ik meer wil... Is die wil... ratio ook eens weg bij jou? Dat heeft bij mij ook wel. Dat gebeurt gelukkig de laatste tijd veel minder... Maar uh, op het moment dat je het gewoon niet meer gebolwerkt krijgt. Dat het gevoel ja. zo overheersend is dat je gewoon eigenlijk denkt... Ja, sorry, maar het is echt... Geef het gewoon op. Ja. Ga, uh... Tuurlijk. Ik heb het nooit gedaan, gelukkig. Maar dat, dat je die ratio even kwijt bent. Absoluut. Ja, dat vind ik de engste momenten. Ja. Want dan ben je ook het dichtst bij opgeven. Ja. Maar dat gebeurt ook wel eens. Ja, ja. ja want dat overkomt je ook gewoon. Dat is ook ja. niet... En dan moet je jezelf dan weer uitzien te werken. Ja, vaak is het toch maar weer wachten. Ik, ja. ik ben dan ook zo lam geslagen en zo moe dat ik niet meer kan vechten. Dus het is dan echt maar wachten. Slapen. Slapen, ja. wachten, slapen. Uh, stil, uh, donker. Ja, echt ja. wachten. Ja, en soms helpt het ook hè, om een dag gewoon te gaan slapen... en dan word je wakker en dan denk ik, oh, ik geloof dat het wel... Een beetje gaat vandaag. Ja, maar dat is ook wel weer raar. Want dat is in de in de ergste situaties is dat dan zeg maar nog toch het beste wat je kan doen. G geldt ook voor mij. Want echt alle andere dingen, al het advies wat allemaal vanuit te geven. Het contra gedrag. En zo, dat werkt op zo'n moment echt niet. Daar nee. moet ik ook een beetje ratio over hebben om dat te kunnen doen. En te denken, nou kom op, op niet aanstellen. Uit bed en. Uh, even ja. Maar als dat er niet is. Dan is dat in bed liggen is misschien echt nog wel de beste optie. Want wat je zegt, als je, er is ook gewoon een kans als je gewoon wakker wordt... ...s middags, ergens op het middags, dat het een stukje beter gaat. Of ja. de volgende dag. Of... Soms ben je ook gewoon te moe. Soms ben ja, ik echt precies, te moe. precies. ben je dan... gewoon op. Ja. En ook ja. mijn hoofd kan ook gewoon af en toe is gewoon op zijn. Gewoon het niet meer goed doen. Nee, absoluut. Dat, ja. ja, dat herken ik heel erg. Ja, dat herken ik. Ja. ja. Maar ik hoop ook... Nee. Ja, we moeten het ermee doen. En toch is er ook wel iets waarvan ik denk... Ik hoop gewoon dat mensen in mijn omgeving dit ook toch horen. En dat ze ook... Um, ja, dat als het gewoon niet goed met me gaat... Dat ze dan weten dat het gewoon echt soms hel is. Ja. Ik zou het zo. soms weet het uitleggen, maar dat kan niet. Als je in een gesprek zit met iemand... Kijk, wij hebben nu een gesprek... Maar met een heel duidelijk doel. Dus... Gesprekken die je hier voert. Gaan altijd wel een beetje de diepte in. Maar als ik iemand op de thee heb. Ga ik niet zomaar zeggen. Ik wil iets met je bespreken. Ik wil vertellen hoe het is. Of zo. Dat doe je niet. Ik wil ook mensen daar niet mee belasten. En toch hoop ik dat ze het weten. Maar zou wel heel fijn zijn. Ja. Het zou inderdaad heel fijn zijn. Dat ze toch wel zouden weten. Ja. En daar is misschien dit wel gewoon. Dan een goede manier voor. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook niet. Dat we de illusie moeten hebben. Dat iedereen het ook kan begrijpen. Want het is. Ik denk dat je er toch ook... Maar ja, misschien is dat wel mijn, mijn vooroordeel. Ik denk dat je er ook wel een beetje ervaring mee moet hebben... om het te kunnen snappen. Om te kunnen snappen hoe het voelt om gewoon echt niet je Want iedereen heeft natuurlijk wel eens een keer om zaterdagochtend... dat je denkt, ik ben lekker in mijn bed ja. uit te komen. Ik wil lekker mijn bed blijven, het regent. En uh, filmpje kijken straks. Of misschien niet eens... Maar dat is, dat is toch iets heel anders dat dan... Helemaal, ja. ja, dat is echt compleet iets anders. Dat oh, is een ik zou best een goede dag kunnen zijn als ik zo wakker word. Ja, voor mij ook. Ja, dat is waar. ja. Dus dan denk ik, ja, dan is het, misschien hangt het er toch wel ook een beetje vanaf. We kunnen het allemaal wel heel goed proberen uit te leggen en te duiden. Maar ik denk dat mensen dat ook al eeuwen proberen... en ook al mooie gedichten over hebben geschreven en films en, I don't know, boeken. Hele boeken natuurlijk volgeschreven. Oh, geschreven. boekenkasten, ja. En toch is het nog steeds lastig voor... voor ik denk mensen die het niet hebben meegemaakt om het echt te snappen. Ook zo. En, en, en uh, hoe fijn is dat ook voor die mensen? Ja, hè? <laughs> ja, ja er zijn ook wel eens mensen die tegen mij zeggen... ja, sorry, ik, begrijp, ik, ik probeer het, maar ik begrijp het niet. En ik, ja. Ja, ik ben ergens dan ook blij. Want ik gun die mensen ook dat ze het niet begrijpen. Zeker, ja. Omdat op het moment dat ze het wel begrijpen... dan dat is, vind ik echt naar. ja. Ja. Nou ja, en dat schept aan de andere kant ook wel weer meteen een band. Want elke keer als ik met iemand praat, die dit soort dingen, oké, okay, dan snap je snapt elkaar op een ander niveau dan wanneer je het probeert uit te leggen aan iemand die zegt, nee, dat heb ik echt nog nooit gehad. Dat Dat, snap ik. dat, dat denk ik inderdaad alleen maar, oh, nou fijn dat je ja, dat. Ja. <klaar> je eerlijk voor je dat je ja. dat niet hebt, je, dat je, ja. Maar daarom denk ik dat lotgenotencontact ook gewoon heel waardevol is en ja. belangrijk is. Want daar ook. heb je ook echt maar een twee woorden genoeg om uit te leggen hoe het is. Doe je dat genoeg? Um, ik zou het wel meer, meer willen. Spannend. Ja, spannend. En ook uh, mensen zitten ook niet altijd op te wachten. Je dat, gaat ook niet zomaar beginnen. Ja, nou, <lacht> ik probeer dan wel eens contact te zoeken. Of, maar de, je gaat ook niet zeggen. Hey, ik vind jou leuk. Ik wil wel met jou uh, vrienden worden. Dus dat, ja, dat is toch ja, ingewikkeld. Ja, ja. Dus. Ja. Uh, en zeker via social media of online, uh, hou je mensen uit veiligheid ook wel wat op afstand. En andersom natuurlijk zij mij ook. Dus ik kijk er wel naar uit om straks na corona weer. Uh, ik heb dat nog nooit gedaan, maar om een plek te zoeken waar misschien uh, zijn bijeenkomst is. Of gewoon een middagje thee drinken met mensen die, die uh, zich ook uh, die weten hoe het is. Ja, dat zou uh, ik je uh, wel ja. aanraden. Dat ja. is wel, ja, het Lijkt is me heel tof. Laat ik eerlijk zeggen, het was niet helemaal mijn ding. Omdat, maar dat is, ja, dat ligt aan mij. Dat is gewoon een karakterdingetje. Ik ben gewoon niet twee goed in groepjes. Dat is het meer. Maar ik vond het wel heel fijn om andere mensen de verhalen te horen. En dan uh, rare, het, in dit geval waar, dat was het een soort van therapiegroep. Waar we dan praten met allemaal mensen die ook zo'n bipolar stoornis hebben. Maar dat wa waren gewoon ook wel hele grappige verhalen vaak om te horen. Ja. Dus dat was eigenlijk oh ja, <laughs> wel een heb wel een van de heel duur iets gekocht. En oh ja, oh ja, dat, dat, dat ja. heb ik ook wel eens ja. gehad. En, dus, maar ja, dat deed toch wel, dat deed er wel een hoop. Dus misschien is dat ook wel iets voor jou. Omdat, ja, ja, als het weer mag straks. Is kijk, er. op de zorgboerderij heb ik natuurlijk wel mensen om me heen... ook die weten hoe het is. Ja. Dus dat geluk heb ik dan ook wel. Ja. Um, maar het zou, ik zou het wel leuk vinden om weer... Ja, een vriendschap met iemand op te bouwen die... waar uh, je gewoon... Die het een beetje snapt ook. Ja, ja. Ja, ja, dat is toch anders. Zeker. En niks te nadelen van de vrienden die ik heb. Want ik heb echt hele lieve mensen om me heen maar ja, het maakt toch uit. En over die mensen nog één keertje dan, kunnen die... want je er net al een beetje op wat ze dan zouden kunnen doen... of zouden kunnen snappen als het niet zo goed gaat met je. Zou, is er ook dan, zou je ze ook bijvoorbeeld nu aanraden... nou, stuur maar niet meer in een appje om te zeggen... ga maar lekker wandelen in het bos. Want dat, hoeft, dat hoef je echt niet te zeggen tegen mij. Ik weet wel een beetje hoe dat werkt. Um, nee. Nee, nee, nee, want, nee, nee. Ik vind <laughs> ook dat iedereen om me heen die moet lekker blijven zoals ja, die precies. is. Lekker doen hè, waarvan... Waarvan hij of zij denkt dat het goed is. En het is ook aan mij om dan te zeggen: van joh, of dank je wel. Of, um... Goed bedoeld, maar nou, daar ik heb ik, geen zin in. ik vind het wel heel lastig. Ik ben heel slecht met Appen. Um, omdat het me vaak overspoelt. En dan zie ik die hele. Zie ik die... ...berichtjes die ik dan gekregen heb... ...en dan wil ik op iedereen ook goed reageren... ...maar daar heb ik dan eigenlijk geen puff voor... ...of geen tijd voor... ...en dan uit een soort paniek laad ik het dan maar... ...dan kijk ik niet meer naar het telefoon weg... ...maar dat is eigenlijk ook heel onvriendelijk... ...omdat mensen... En dat blijft ook knagen? Dat blijft ook knagen, <lacht> dat vreet energie... ...en ja. het, ik vind het ook niet zo vriendelijk... ...om dan helemaal niet te reageren... ...alleen ik weet op dat moment... ...weet ik niet hoe ik moet reageren... ...ik wil dan ook iets goeds zeggen... Um, dus het daar... dus punt is, als jij niet reageert op een appje... is niet uit desinteresse. Nee, echt niet. Nee. Want ik zou juist heel veel meer contact willen. Alleen niet... Het lukt mij gewoon op die manier niet. Nee, nee. het lukt gewoon niet. Nee. Nou ja, dat, uh, en dan raak je ook wel eens mensen kwijt. Maar... Ja, dat, uh... dat ken ik ook. Ja. Ja. Ik ben ook niet de stern app. Nee, ja. <laughs> dat is echt niet rot bedoeld of nee, naar nee. bedoeld. of nee. Ik snap het. En het is nu ook veel meer een soort nood... om met elkaar in contact te zijn... Ik zat daar laatst eens over na te denken. We hadden vroeger één telefoon in huis en dat was het. En als die ging, dan nam je op. Of als je wilde bellen, dan belde je. Maar je sprak elkaar niet de hele dag door nee. op vijftien momenten bij spreken. En als je belde, dan uh, was er een hele grote kans dat iemand er niet was. Hallo, is ja. uh, Franker? Uh, nee, die is nee, bij het is spelen. Leads, oh, ja. Okay. Ja. En nu ben je altijd overal bereikbaar. Ja, ja, ja. En je, kijk, ik heb niet eens meer een vaste telefoon. Ik ook niet, dus nee. Maar ja. wat ik wel heb gedaan, want ik, het gevaar er is natuurlijk wel dat je inderdaad altijd en overal bereikbaar bent. Dus wat ik heb wel heb gedaan is van al mijn uh, berichten dingetjes, behalve mijn telefoon, maar al, dus letterlijk bellen. Maar al op mijn melding berichten, uit. service en meldingen melding, ja. en allemaal uit. Heb dus ik, ik bepaal wanneer ik naar ja. mijn telefoon kijk. Heb ook, dat jammer. vind ik wel. Dat scheelt een hoop. Absoluut, want dan zie je ook niet de hele tijd die rode cijfertjes bling, erboven. Bling, ja. bing, bing, bing. Nee. Pff, gek van Nee, en, dan... en ik, ik zit eigenlijk ook nauwelijks meer op Facebook, bijvoorbeeld. Oké, okay, nou, daar heb is ik nooit op gezeten ook. Dus nee, dat, uh... Dat, uh, je zag daar zoveel. Uh, ook binnen de gemeente ben ik de hele tijd actief geweest in de politiek. Dus op Facebook is ook een manier om alles, alle partijen een beetje in de gaten te houden. Wat doen ze, wat speelt er in de stad? Uh. Maar dat, dat uh, gaat niet meer. Dat hou ik niet meer bij. Nee? Nee. Nee, dat geldt voor mij bij, bij, bij Twitter. Ik heb Twitter ook niet actief zelf heel veel meegedaan. Maar uh, altijd wel gewoon heel veel gevolgd en zo. Maar dat doe ik ook een beetje... Die, die sfeer is zo, oh, ja. Uh, ja. zo niet gezellig. Nee, we moeten ons daar ook maar een beetje voor beschermen. Ja, dat doe ik dus bij ja. die. En, en dan uh, is Instagram eigenlijk het enige wat over... Ja, ik ben eigenlijk een manier van de social media. Maar goed, dat, Instagram is dan nog wel, uh, vind ik dan wel leuk. Want het zijn voornamelijk hartjes en uh, ja, lieve precies. dingetjes ja. die mensen tegen elkaar zeggen. Dus uh, ja, dat, uh, dat trekt dan nog wel. Ja. Ja, ik moet, ik moet alleen goed filteren... dat niet uh, de perfecte plaatjes die je ziet... Ja. Uh, het, het is zoals het is. Maar, ja, ja. Maar, uh, nee, maar het is ook wel een plek... waar ik veel uh, mensen spreek... Uh... Die met je in dezelfde wereld zitten met dezelfde interesses. Of, uh... Ja, maar je hebt inderdaad wel twee Instagrams. Je hebt mensen die gewoon open en eerlijk op Instagram zijn. En ook geen uh, filters over die foto's Six. heen en zo, ja. maar, En je hebt de andere kant van Instagram. Ja. En die, die laat ik ook maar een beetje voor ja, wat is. Ja, ik ook. En als je ze niet volgt, dan zie je ze ook niet zoveel voorbij komen. Dus dat scheelt wel. Je kan wel goed je eigen bubbel maken. Uh, ja, dat is fijn. Maken, dus dat scheelt een hoop, <laughs> ja. Dat scheelt zeker. Hey, uh, zometeen moet je dan uh, weer terug naar huis. Ga je nou nu anders de auto in? Dat je een soort van een voor... Heb hebt al van, oh, misschien hadden ze met hem mis? Of... Nee, het is heel gek, maar ik ben nu een stuk geruster. oké okay. Ook omdat we, ik weet natuurlijk wat de uitwerking is geweest... aan de vorige keer, zeg maar, wat reacties betreft. en uh, Dus dat scheelt al heel erg. Het zijn geen uh, dingen waar je nu al denkt, oh, wat heb ik nou gezegd? Of uh, wat heb ik eigenlijk gezegd? Nee, dat gaat vast in komt de auto wel weer komen. <laughs> ja, dat komt straks wel. Ja. Maar de, ik ben nu ook wel voorbereid op dat dat gaat komen... Dus ja, dat ik, bedoel uh, ik. Ja, ik zet straks een muziekje aan in de auto. En ik probeer me gewoon goed te focussen op, uh, op wat ik zie, zeg maar. Op wat er om me heen gebeurt. Zodat die gedachten niet helemaal over me heen gaan spoelen, hoop ik. Uh, en ik heb morgen gewoon vrij gepland. Okay. En vanmiddag ook. Dus er wordt straks voor me gekookt. Ah. En ik word in de watten gelegd. En er wordt dat. Dus ik ben ah. wel. En kan, heb je, een goed kan, je dat? kan je je goed in de watten laten liggen? Um, nou, inmiddels, de ene keer beter dan de andere keer. Kun je daar nou overgeven dat iemand voor je zorgt? Ja, inmiddels wel. En zeker als ik me zo echt zo slecht voel, dan, dan zit ik op de bank en dan gaan de tranen, dat blijft maar lopen. En dan is het fijn als er iemand is die, die daar niet van onder de indruk raakt, zeg maar, of daar zich heel erg zorgen maakt, openlijk. Dus hij, hij is lekker om me heen en dat doet zijn ding. En dat is gewoon super fijn. Ja. ja, maar het ligt aan wie het is hoor. Nee, dat ja. snap ik. Dat ja. snap ik heel Jij goed. zou je vast ook door de één beter in de kunnen <laughs> ja, laten leggen dan door natuurlijk. de ander. Ja, zeker ja. weten. Maar soms is het wel heel fijn. En je moet ook soms gedwongen worden. Gewoon dat iemand ja, ja. zegt, nu ga je en zitten. En nu ga rustig. En nu ga ik thee voor je zetten en nu is het klaar. Ja. Soms dan kun je jezelf niet meer uit de situatie. Dan moet iemand uitplukken. Ja. Maar dat ik heb er alle vertrouwen in dat, ik, uh, dat het heel zwaar gaat worden vannacht en morgen. Maar dat, dat het wel... Uh, dat we het voor een goed doel hebben gedaan. Precies. Ja. Nou ja, en als het, nou ja je, je, je weet, je kent alle regels na de vorige keer al. Hè? Dus als het toch blijkt dat het allemaal niet uh, bedoelt, dan doen we het gewoon niet. Ja. En, en als je, Als je vanmiddag denkt, uh, ik moet je toch nog even een appje sturen of even bellen. Mag je ook gewoon doen. Ook ja, dat is super problemen. fijn. Ja, want uh, ik voelde die vrijheid de vorige keer ook. Dus ja. daarom meteen... Uh, mag je toch, altijd nou, doen. Ja, super fijn. Andersom ook. Oké. Okay. Weet wat je, denk wat je zegt. Uh, altijd welkom. Je weet, ik kan misschien helemaal niet reageren, maar dat zie je dan vanzelf. Dat is geen desinteresse nee, dat in jou. geldt overigens ook voor mij. Ja. Ja, het, maar, zou, het zou ik vanmiddag in dit geval kunnen dat ik gewoon lig te slapen. Dat zou ik Oh, dat zou ik heel verstandig van je vinden. Ja, absoluut. Het was een beetje een drukke dag vandaag. Ja. Maar goed. Um, was het hem? Wil je nog iets vertellen? Volgens mij was het hem. Ik ben heel uh, blij. We hebben er gewoon nog een uur aan vastgenoten. Oh, joh, een uur zelfs? Ja. kan Kun je nagaan. Ja, ja heel snel. Nou, dan ga ik gewoon alleen maar je heel veel sterkte de komende dagen je wel. Rust lekker uit. Geniet en, van je rust. Weet je nog de vorige keer dat je mij vroeg of dat ik af wilde sluiten met gebed? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik heb het eraf laten knippen. Je hebt het eraf laten ik heb, Want het was, um, was super mooi, maar ook heel kwetsbaar. Ja. En het overviel me. Um, maar dat vond ik juist zo mooi. Ik vond het zo mooi. Ik ja. vond het zo mooi eind. Toen, en toen jij stuurde, uh, nou het ging niet goed, en, en zei je misschien dat gebed, toen dacht ik echt... Verdomme. Ja, dat dacht ik al. Zeg maar eerlijk, want ja. ik, ik dacht, oh, dat is zo'n mooi eind. en uh, Want het was ook gewoon heel, het ging is heel, heel organisch, mooi. zo ja. daar naartoe. En ik dacht, ja. nou, doe eens. En toen deed jij dat gewoon uit je hoofd. Hopp, bam, zo gebed. En dat was hem. En toen dacht ik, nou, dit is echt een mooi slot ooit. En toen zei jij, eh, wil je hem eraf knippen? En toen dacht ik dacht, oh, oké. Okay. Ja, maar eh, ondanks dat ik het eraf heb laten knippen, hoop ik dat het wel. Kijk, voor ons. Het moment was er, het, zeg Zeker, maar. Dat was, Dus ja. voor mij blijft dat... Want ik vond het ook heel mooi. Alleen het was wel heel erg dicht bij mij. En dat was wel dat ik dacht... Nou, weet je, het is prima dat hele uur... Maar dat gaan we dan doen. Maar dan geef ik mezelf wel de vrijheid... Om dat erachterwege te gaan. Maar is dit nou iets waarvan je eigenlijk nu... Terugkijkend had, had willen zeggen nee... Dus he, je het ook, wat je vertelde over je therapeut, dus was, is dit nou een grens? Ben ik soort van een grens bij jou niet overgegaan... maar heb ik hem er tegenaan geschuurd, soort van tegengezegd... Uh, wil je even bidden en dat jij dan gewoon niet kan zeggen... nee, dat is te dicht bij mij. Vind ik lief dat je het vraagt of zo, ik zou het wel doen, ja. maar uh, toch maar niet. Weet je, we gewoon op een nette manier zeggen, nee, dat doe ik liever niet. Ja, misschien wel. Misschien wel, ja. Maar aan de andere kant, ik zou ook zo veel mensen willen laten zien... En voelen hoe mooi het is om af en toe te bidden. Ja, daarom. Dat was precies dus dat de reden waar we het figuurt. Natuurlijk. Ja. Uh, mij persoonlijk zou ik zeggen: nee. Dat inderdaad, ik had moeten zeggen: nee. Maar ik voelde op dat moment heel erg dat het, dat het ook kon. Ja, want hier. we hadden het ook een paar keer gehad. We hadden het erover ja, gehad. En ja. inderdaad, het ging leidde er ook wel echt naartoe. Um, dus ik heb absoluut geen spijt dat ik het gedaan heb. Okay. Dat nee, niet. Dat, ik vond het ook een heel mooi moment. Ook gewoon los van of het überhaupt ergens online uh, had gestaan. Dat maakt me altijd niet uit. Het was nee, gewoon het was een mooi moment. Een, ja, ja. Ja. En ik, ik, aan de ene kant zou ik heel veel meer mensen willen laten zien... hoe mooi het is om dat af en toe te doen. Maar aan de andere kant... Ja. is het misschien ook nog een beetje te vroeg of zo. Nou, het, is ook, het, is ook wel, ja. het is ook wel vrij kwetsbaar. Dat is ook de reden waarom ik het zo mooi vond. Omdat het zo'n mooi kwetsbaar stukje was. Ja, ja dat kan dat ik stel me dan kan wel je jezelf heel kwetsbaar op natuurlijk. Ja. En voor je... mij is dat dan vooral eng. Ja, en en dat snap ik. Ik zie dat mooie dan... Niet van mijn kant. Van, ik denk dan, waarom, wat heb ik nou, waarom heb ik dat nou gezegd? En hoe ik zo bid ik toch nooit? Of, <laughs> weet je wel, waarom moet ik het dan? Uh, en ik had dat voor moeten bereiden, want normaal kan ik dat heel goed en nu lukt het niet. En, ja, ja, dat terwijl is. aan de andere kant is die ervaring natuurlijk heel anders. Ja, ja. En die was heel anders. Ja, ja. Maar, maar ik had hem voor vandaag. Ik dacht, ik ga er toch eens over nadenken. Want. Um, omdat ik het dus heel mooi vind om andere mensen te laten weten... dat het heel fijn kan zijn om af en toe te bidden... dacht ik, ik ga niet per se uh, nu ergens voor bidden. Maar ik heb een stukje, dat boek wat ik de vorige keer ja. mee had... die heb ik weer bij me. En ik heb daar een het stukje... Zegt nog het heet voor de mensen die... Uh... Uh, alles loslaten omdat hij mij niet loslaat. Ja. En dat is natuurlijk ook wel... Uh, voor mij in ieder geval een rode draad. Dat ik dat probeer. Ehm... Um, ik zeg gewoon nu alvast dankjewel. En jij leest gewoon een stukje en sluit hem gewoon de af. Oh, dat is goed. Of? Ja, heel graag gedaan. Dat zeg ik dan ook okay. alvast. Bedankt <laughs> dat, ik, uh, dat ik weer mocht komen. En dat het weer zo leuk was. En ja, fijn. ik vond ja, het top. ook. Dankjewel. Uh, en ik heb um, een stukje meegenomen. Um, dat is gebaseerd op Psalm 88. Zoek het maar op in de Bijbel. Of online. Kun je gewoon vinden. En dat heet Plaatsvervangend. En ik hoop dat als je het hoort, misschien kun, kan de tekst uh, ja? nog wel ik erbij. Ik maak er zo wel een fotootje van. Dus ja, dat is maar. goed. Um, zou het zou fijn zijn. Als, ja, als het niet goed gaat, dan kun je het meenemen. Het heet plaatsvervangend. Soms, God, ben ik zo op mezelf betrokken dat ik me niet kan openen voor u. Soms, God, is uw grootsheid te groot voor mij. Soms, God, geef ik de moed op, verlies ik de hoop en word ik overspoeld door wanhoop. Soms, God, is het donker en eenzaam om me heen en ik weet niet meer hoe het dan verder moet. Wanneer ik me niet meer kan openen, laat dan tenminste mijn gebed u bereiken.